De PvdA houdt geen voorverkiezingen om een lijsttrekker aan te wijzen. Het partijbestuur vindt het tekortdag voor zo'n verkiezing... waarbij ook niet-leden kunnen meestemmen. Intern komt er een verkiezing als zich een kandidaat meldt... die het wil opnemen tegen de huidige partijleider, Liederik Samsom. In januari nam het PvdA-congres een voorstel aan... om niet-leden tegen een kleine vergoeding te laten meebeslissen... over de lijsttrekker.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 Sinds zijn laatste optreden in 1996 komt Dr. Anders P. zelden in de publiciteit. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking met regen over het land. Overdag ook bewolkt en vooral smiddags buien, mogelijk met hagel en onweer, door dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Het is de nacht. Met Herbert Codé. Een hele goede nacht. Het is, dit is de nacht van 24 april. We praten vannacht over het onderwerp luchtvaart. En dit naar aanleiding van het boek wat Chantal van der Seys schreef... over de, het boek Luchtmeisjes. En dat ging over twee dames, twee stewardessen... die vroeger hebben gewerkt bij de KLM... en die daar bijzondere momenten hebben meegemaakt... en ook bijzondere keuzes in hun leven hebben gemaakt. We praten vannacht over alles wat met luchtvaart te maken heeft. Bent u misschien modelbouwer, bent u vliegtuigspotter? Het komt allemaal aan bod en belt u ook straks gerust. Ik ga eerst praten met Tom. Goeienacht. Ja, goedenavond. Ton, jij hebt ook een uh, vlucht die jou op het uh, netvlies nog staat. Als twintigjarige ging jij uh, in het vliegtuig. Ik denk voor de eerste keer dan. Uh, nee, ik was daarvoor al een keer naar Londen gevlogen. Maar uh, ik had vroeger een uh, vriend, die werkte bij de KLM. Mm -hmm. En die kon er nog wel eens voor zorgen als, je een, uh, als, hij, uh, als er een vlucht was om... Uh, toestel uit te testen. En dat waren vroeger DC-8 toestellen. Uh, Daar mocht je mee. En dan zat je helemaal alleen... of met z'n tweeën dan. Met mijn vriend en ik. In zo'n grote DC-8. En je steeg op. En hij uh, ging dan ontzettend hoog. Tot aan het plafond. En dan liet hij het ding eigenlijk vallen. En uh, ja, dat was een... Uh, Ontzettend leuke ervaring. En, en, en de vriend van jou, wat voor rol had hij dan? Was hij piloot of was hij monteur? Of moest hij testrapporten maken? Nee, nee hij werkte uh, volgens mij op kantoor. En ik uh, kon af en toe... Het, het, het, dat was maar kort hoor, want het schijnt dan toch te gevaarlijk te zijn... om passagiers mee te nemen. Want af en toe, als we een ding naar beneden vielde, was je uh, nou, een beetje... Uh, ja. Want, want uh, waarom moest hij dan opeens uh, zo'n zo duikvlucht naar beneden maken? Wat werd er dan getest? Uh, nou ja, het toestel uh, werd regelmatig uh, in onderhoud genomen. En zo'n, ja, om te kijken of alles goed functioneerde, moest het uh, moest ding de lucht in. En dan maakte hij al een capriol helemaal scherp, worsten naar links, naar rechts, laten vallen. Verschillende doorstarts. Nou ja, uh, gewoon zo een, een uur lang. Ja. Spannend of, of niet? Ja, heel spannend. Ja. Ja, ja en dat was uh, eigenlijk maar een van de ervaringen wat ik. Uh, wat ik leuk in de lucht had. En wat, wat, wat is er nog meer een, een leuke ervaring? Uh, toen ik mijn kinderen. Uh, ik heb twee geadopteerde kinderen. En uh, toen ik mijn eerste kind haalde uit Indonesië. toen. Uh, moest je natuurlijk met je kind met je kind uh, terugvliegen En ja, dat was eigenlijk wel heel speciaal. In zo'n... Dat was een Jumbo. 747. En uh, mijn dochter is nu... 31, 32. Dus, en, uh, en speciaal ja. in de zin... dat je er zo lang naar uitgekeken hebt. Je bent op een gegeven moment daar... en dan heb je je kind. Uh, neem je mee? Ja. Ja, en dan zit je dan... op de terugweg in het vliegtuig. En... Uh, en wat voel je dan? Ben je dan trots? Ben je blij? Ben je dankbaar? Eh. Nou, eigenlijk heel blij. Ja. Ja, en vooral die stoeressen vonden het ook heel leuk. Die uh, kind werd uh, regelmatig op schoot genomen. Het was nog een kind, een baby van drie maanden. Dus uh, ik kreeg de stoeressen een petje op. En eh. Uh, <laughs> ja, ik zie er nog zo zitten. Ja, ja. Merk je ook dat er in, de, in de afgelopen jaren, uh, je zeil, je ging al 20-jarige vliegen, dat het ook steeds toegankelijker geworden is om ook gewoon even een ticket te boeken. Het is natuurlijk ook steeds goedkoper geworden. Lijnvluchten, die, die soms voor 20 euro uh, kan je een ticket boeken. Dat, ja, dat, dan, dat dat de drempel lager maakt om, om gewoon uh, in te stappen? Nou, dat is een van de redenen waarom ik niet meer vlieg. Is dat zo? Ja, ja ik uh, een vorige de had het over een wide body plane. De laatste mm -hmm. keer dat ik de volver weer, weer naar Londen dus. En uh, ja, dan zit je midden in een vliegtuig. Ik vond het echt helemaal drie keer niks. Dus uh, als ik tegenwoordig uh, ergens naartoe moet, pak ik of de auto of de boot. En dan neem ik gewoon... Ik heb uh, een jaar geleden mijn huwelijksreis uh, overgedaan in mijn eentje. Mm -hmm. Dat was overleden. En toen ben ik gewoon heerlijk weer met de boot gegaan naar de... Uh, ja, maar dat, maar dat, dat is wel heel bijzonder wat je zegt. Want wat staat wat staat je dan nu tegen? Vind je te druk in het vliegtuig? Of vind je het te, te massaal geworden? Of hoe, uh... ja, ik ben nu net 65 geworden. Ach, Ik heb de, de leuke tijd meegemaakt. En ik vind het nu uh, ja, te groot, te massaal, te, te, te ja. Is, is dan daarmee ook een stukje fascinatie voor jou van, van het vliegen weggenomen voor jou? Ja, dat is helemaal uit Amsterdam. En ik kon vroeger uh, lag ik in de aanvliegroute. Ik woonde op de Overtoom. Ik woonde er nu nog vlakbij. Mm het -hmm. lag in de aanvliegroute van uh, Schiphol. En ja, om de avond lopen kwam dus die vliegtuigen, uh, vliegtuigen met zuigermotoren langs. En ik kon precies horen wat voor een vliegtuig eraan kwam. Ik kon horen of het een Dakota was, of een Constellation, of een d 6 mm -hmm. Noem maar op. En en dan controleer ik me eigenlijk om naar buiten te rennen of door het raam te kijken. En ja, ik had of weer gelijk. Of het klopt, ja, precies. En dat, dat, dat doe je nog steeds? Of dat was, dat was vroeger? Nou ja, ze komen nog steeds over, maar ja, ze klinken tegenwoordig allemaal hetzelfde. Ja. Maar, maar wat was dan die romantiek van jou van vroeger? Of dat stukje nostalgie met dat vliegen? Want ik heb die tijd niet meegemaakt. En je zegt van nou ik vind het nu allemaal massaal en groots. En wat was dan van jou dat, dat, dat mooie, dat ultieme eraan? Uh, nou de kleinschaligheid. Uh, de vliegtuigen waren kleiner, dus Ze waren dus geen wide right En Je had altijd een grote kans om vlakbij het raam te zitten. Of bij het raam. En, uh, die kans bestaat bij je niet meer tegenwoordig. Want alles kan je, moet je van tevoren inchecken. Nou, ik heb geen computer, et cetera. Dus uh, je komt altijd als moest uh, naar de maaltijd. Je zit altijd ergens middenin. En, uh, nou, vandaar dat ik die niet meer leuk vind. Ja, okay. Ik wil je bedanken voor je telefoontje naar de studio, uh, Ton. En ik wens je een uh, goede nacht. Ja, goedenavond. En ook bedankt. Dag. Ik ga naar uh, Johan toe. Goedenacht. Ja, goeiedag uh, of nacht hier met Johan. Ja, ik uh, werkte op een bedrijf en uh, op een gegeven moment had ik toen eens een keer... bij de koffiepauze had ik toen eens een keer gezegd... ooit zou ik ooit eens een keer willen vliegen. Ja, want dat had u tot, uh, tot toen nog niet gedaan, tot uh, voor nee. dat moment. En wat was de leeftijd van u? Wat was het jaar? Uh, hoe ik dat ik zo oud was of zo. Nou, gewoon... Uh, in, uh, wat was uw leeftijd? Hoe, uh, hoe... Ik was in de vijftig. En toen had u nog niet gevlogen? Nee, nog nooit. Maar ik had ooit eens een keertje een, een kleine rondvluchtje gehad in een helikopter. En dat vond ik al fascinerend. Maar alle al, zeker al zoveel lawaai. Maar goed, in ieder geval, ik had dat ooit eens een keer gezegd. Maar blijkt nu achteraf te wezen dat mijn baas dat, uh, dat in de oren geknoopt heb En dat ik 25 jaar in het bedrijf werkte, kreeg ik daar een vliegreis aangeboden. Zo. En uh, naar Griekenland, acht dagen verzorgd en wel. Dat is een uh, Met... mooie, mooie aanbieding ja. Ja, met zakgeld erbij. Kijk. Nou, in ieder geval, ik dacht, nou, dat is mooi. Nou, ik ga allemaal door de schiphol, alle dingen uh, doorheen lopen. Jezus, wat een lange gang is dat allemaal. Ik moest naar de laatste dingen toe. En dan zit je te wachten. En op een gegeven moment, ja, dan mag je aan boord. Nou, op een gegeven moment uh, had mijn baas alles in orde gemaakt. Ik mocht bij het raampje zitten. En uh, had hij allemaal in orde gemaakt. Nou, ik ging, ga bij het raampje zitten... Nou, op een gegeven moment, na verloop van een kwartier, gaat die uh, vliegtuig gaat een beetje rondrijden. En ik zie dat, en op een gegeven moment, zie ik dat hij allemaal bochtjes maakt en zo, in één keer op een recht stuk. En ik zie dat verder beneden, allemaal huisjes en zo wat. En op een gegeven moment, schiet ik in een keer achter in die stoel. En wat denk je? Zet je in één keer vaart achter, maar dan schiet je in één keer met het volle lichaam achter in die stoel. Ja. En dat vond prachtig. Nou, in ieder geval, we gaan omhoog. En uh, allemaal die uitzicht, uh, wat je dan hebt, boven de wolken uitvliegt en zo wat, was, uh, vond ik hartstikke mooi. Dat je even Nederland uh, op een andere, of een andere kant zag? Ja, want uh, ik ging dus van Schiphol en dan over Duitsland en zo wat. En dan gingen we dus over de Middellandse Zee stukje en naar in Griekenland toe. Maar we moesten een omweg maken, want we kwamen in een zandstorm terecht. En dat kon je in de lucht al zien. Want uh, dan gaat die vliegtuig natuurlijk niet dwars heen vliegen. Dus dan moesten we omvliegen, om die zandstorm heen. En dan zullen we richting terug naar Griekenland toe, naar Antene. Uh -huh. en, en dan op de grond komen we weer. Dat, uh, vond, dat ging heel mooi trouwens, daar heb ik totaal geen last van gehad. Ik ben ook niet bang geweest, of wat dan ook. Ja, je zag aan die vleugels af en toe een beetje wapperen en verder is niks. Maar dat was een uh, Griekse maatschappij, was dat. En eh... Uh, maar ik, ik heb er puur genoten ervan. Ook op de terugweg was het ook hartstikke mooi. Daar heb ik totaal nergens gelast van gehad. Een hele mooie ervaring die u kreeg dankzij het, het werk. Ja, ja, ja, zonder meer. En ja. toen, op de terugweg dat ik dus, uh, de kwam u mij weer ophalen. Hij zegt nou, op de, nou, op de, nou de 25 jaar verder, ik zei, nou, dan ben ik 80 jaar, dat doen we voor mij niet meer hoor. Nee, Want dat was uw enige vlucht daarna bent u niet meer, uh, heeft u gevlogen? Um, dat was in het jaar. Uh, 2000. Dat was even vlak nadat die crash in Amerika is geweest. met die toren. Ja, met uh, 20.000 ja. was Die strenge controle was dat. En uh, nou ja, dat, die strenge controle heb ik ook meegemaakt. <laughs> dat is ook een klein verhaaltje vast. Nou, dan had ik een handbagage. Maar daar had ik me hoofdzakelijk wat ondergoed en scheerspullen in zitten. Maar ik had die etui van die scheerapparaat. Daar had ik ook in zitten. En die ging door die scanning. Maar die werd overhoop gehaald. Want, wat blijkt nu achteraf te wezen, ze zag dus een soort schaar. Aha. En dat mocht dus niet. En, en dat was het geermesje wat niet uh, erin mocht zitten? Nee, er waren twee tandenbossen die er waren schuin op elkaar gelegd. Aha, ja. ja, ja. <laughs> en dan begon ze eigenlijk nog wat te lachen ook nog. Maar goed, ik mocht later zo door, doorlopen, dat was allemaal geen probleem. Dus dat was allemaal verder eens wel goed geregeld. Maar uh, ja, er was even verschrik op dat moment, hoor. Dat kan me voorstellen. Ja, dat werd ook van ja. tevoren ook gezegd, hoor. Je krijgt strenge controle. Ja, en dat, uh, dat was ook het geval. Dus u ja. heeft een, een mooie herinnering aan het, uh, aan het vliegen naar Griekenland? Ja, en uh, als ik zo weer zou krijgen, zou ik het zo weer doen. Ja. Want u heeft daarna dus niet meer gevlogen? Nee, nee, daarna niet meer, nee. Nee, nee. nee dat is voor mij te kostbaar geworden. Dat gaat niet meer. Ik wil ook bedanken voor uw telefoontje, Johan, naar de studio. En uh, u ook zoveel bedankt. Ja, graag gedaan. En ik wens u een goede nacht nog. Oké, okay, hetzelfde. En u kunt meepraten over dit onderwerp, de luchtvaart. Uh, wat, wat heeft u ermee? Bent u misschien een amateurvlieger? Of heeft u misschien ooit iets vervelends meegemaakt aan noodlanding? Of heeft u een bepaald ritueel als u in het vliegtuig gaat? Wilt u op een bepaalde plek altijd zitten? Belt u 0800-1121. Dat is 0800-1121.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 hate to go We praten en dit is de nacht over de luchtvaart. En ja, daar horen helaas ook vervelende kanten bij. Luchtvaart, dat heeft ook heel veel slachtoffers geëist. Onder andere ook ja, John Denver. Dit was Leaving on a Plane 1972. Op 12 oktober is John Denver voor de kust van Monterey, Californië. Is hij overleden toen het vliegtuig dat hij bestuurde... had, had hij kort daarvoor gekocht, dat stortte neer. En na mijn vermoeden was onder met het toestel de oorzaak van het ongeval. En zo zijn er nog heel veel muzikanten die uh, in het vliegtuig om het leven zijn gekomen. Zometeen hebben we ook nog muziek van uh, Don McLean. Die schreef het nummer... American Pie, over Buddy Holly Richie Valens en GP The Big Bopper. Ik ga praten met Gerben, goedenacht. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Je Goedemorgen. hebt een, een, een, een, een anekdote of een verhaal over een Russisch ja, vrachtvliegtuig. Het is, het, is, ja, het is eigenlijk meer een, een soort tegenstelling, zeg maar. In 1991 zat ik in militaire dienst en werden wij uitgezonden naar Turkije. Ja. En daar werd een, uh, een Russisch vrachtvliegtuig uh, werd daar, uh, door uh, Nederland uh, ingehuurd. En dat was een uh, zogenaamde Ilyushin. Maar uh, ik weet niet of u daar zich een voorstelling van kan maken. Uh, wat wil je het even herhalen, een Ily Ilyushin? Ilyushin. Een Ilyushin vliegtuig. Ja, ja hoe je precies uitspreekt weet ik niet, maar uh, zoiets is het ongeveer. Maar dat is nog met zo'n uh, zo glazen koepel uh, waar de navigator en uh, die ligt er letterlijk, figuurlijk uh, op zijn buik. Mm -hmm. En uh, nou ja, daarbij moest ze daarin het materieel erin en uh, nou, we keken wat er om ons heen. En we dachten nou, dit weten we niet. Allemaal losse kabels en uh, isolatie wat uh, her en der wat verspreid lag. En uh, je was op dat, dat moment was je in Turkije? Wat zegt u? Je was op dat moment in Turkije. Nee, we gingen vanuit Nederland naar Turkije toe. Precies, in de die Illusion, een propellervliegtuigje. vliegtuigje. Uh, ja, turbopropeller, als ik mij het, uh, dat goed herinner. Maar in ieder geval, en op een gegeven moment uh, stapte er een man uh, met een, uh, in een uh, bruin trainingspak en uh, bowling schoenen. En uh, <laughs> we dachten, <laughs> ja. nou, wat is dat en wie do wat doet die man hier? En uh, nou ja, dat bleek dus achteraf de gezagvoerder te zijn. En uh, nou ja, wij uh, hadden panorama's en revues mee, et cetera, et cetera. Nou, toen ze dat in de gaten kregen, kwam de hele bemanning uh, die, uh, die werd uh, verzameld om naar in die uh, panorama en, uh, en die revue te kijken natuurlijk. Want dat was uh, voor hun uh, iets uh, heel erg spannends volgens mij. Maar wacht even, de panorama en de revue, wat bedoel je daarmee? Nou, die, die namen wij mee, dat we wat te lezen hadden voor onderweg, ja, maar ja. die uh, gezagvoelden kregen dat in de gaten en de rest van de bemanning ook. En, nou, het duurde maar even, toen hadden wij geen panorama en revue meer, dat uh, lag allemaal voor in de cockpit en uh, onder bij die navigator zeg maar. Ja precies, want die, die piloot die wilde ook eventjes wat afleiding hebben, die wilde eventjes uh, zijn hoofd uh, verzetten naar andere dingen. Ja, schijnbaar was hij uh, van tevoren zijn bolen uh, <laughs> en, uh, en nu even een panorama en een uh, en revue. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Maar in ieder geval, dat, dat zag er allemaal heel eng en, uh, en apart uit. We dachten, nou als dit maar goed komt met die gezagvoerder in het vliegtuig uh, met de losse bedraging. Ja. Maar toen wij daar vanuit, weer, uh, vanuit Turkije teruggingen, toen zijn we in een, nou, ik, volgens mij heet dat ding een streamliner of iets dergelijks, maar dat was een heel klein uh, straalvliegtuigje. Maar heel luxe met leren, leren bekleding en uh, twee stewardessen op uh, zeven personen. Ja, en uh, telefoon in, uh, in, uh, in, uh, in de stoel zelf en noem het allemaal maar op. En dat wou ik even vertellen. Die, dat verschil uh, tussen de heenreis en de terugreis, zeg maar. ja Precies, dat, dat was groot. Want heen ging je, dat vliegtuig bleef daar ook in Turkije, wat je, waar je heen invloog. Nee, dat, dat, dat werd alleen voor die vluchten uh, ingehuurd, zeg maar. En dat ging of is dat weer naar, naar, naar een basis in Rusland gegaan... of weer terug naar Nederland voor, nog een, uh, voor meerdere vrachten, zeg maar. Ja. Heb je het ooit geambieerd om piloot te worden? Was, is dat ooit een jongensdroom ook van je geweest? Nee, nee, eigenlijk nee, nee, dat eigenlijk niet. Nee. Nee. En wat, wat, ging nee. je, wat ging je verder doen in Turkije? Uh, We zaten daar op een op een basis in uh, vlak bij Diyarbakir. Uh, daar waren de Amerikaanse vliegtuigen zeg maar die tanken boven dat uh, vliegveld. Boven dat vliegveld veld uh, tanken daarbij, uh, ja die tanken daarbij. En wij stonden daar met, uh, met uh, geleide wapens. Je stond daar met geleide wapens? Ja, ja, de derde groep geleide wapens uit Duitsland. En da dat betekent dat je dus een soort wacht moest houden, dat de tanken goed gingen, dat er verder niks zou gebeuren? Uh, ja, wij stonden daar dus in de de gewoon met, uh, met raketten. Hè? Als er een uh, skutraket af werd gevuurd of zo, dan konden wij die scheppen, zeg maar. Ja, dus dat was wel, een, uh, uh, wel bijzonder werk ook. Wel uh, heftig, spannend denk ik ook. Dat was zeker uh, ja, vooral voor de, voor de familie was dat veel, uh, veel spannender dan het voor ons was uh, eigenlijk, denk ik. Ja, voor dat. Want, want voor jou was het toen op dat moment een soort van jongensdroom die je beleefde? Je uh, was op, op nou, uitzending? Nou, niet, dat is niet direct een, was niet direct een jongensdroom. Maar ja, ik was wel zo realistisch dat ik wist dat het bij een werk hoorde. Ja. En, en je hebt ook echt uh, vervelende dingen meegemaakt daar? Of heb je... Dingen kunnen voorkomen, uh, juist doordat je er was? Ja, we, ja, we hebben wel uh, vervelende dingen meegemaakt. Maar niet, uh, niet in de vorm dat wij uh, daar echt uh, hebben moeten, moeten vechten. Alleen het, uh, die stad waar we zaten, die daar onder ons lag, die was zo gigantisch merig. Dat uh, alles op kolen werd verstopt, zeg maar. En vanmorgen ging daar een hele grote waas over. Er ja, uh, was een Duitse, uh, Duitse eenheid die uh, onderslag de lucht daar. Ja, en toen ging het gasalarm. Zeg maar dus we moesten allemaal dekking zoeken. En uh, het maar, gasmasker op en ja. het NBC-pak aan. En uh, noem maar op. Dat was wel even spannend, inderdaad. Ja. En, en, en heb je daarna nog, nog verder, uh, toen je terug ging naar Nederland, vaker gevlogen in militaire vliegtuigen? Want dat zijn toch wat andere vliegtuigen dan gewone passagiersvliegtuigen? Ja, nee. Ja, nee uh, daarna, niet, uh, daarna niet meer, nee. Nee. En, nee. En zat je dan ook bij de, bij de luchtmacht? Of werd jij gewoon als militair uh, eventjes. Nee, ik zat inderdaad bij de luchtmacht, ja. ja. Goed. Klopt, ja. ja. En, en dat, was, uh, de, je, dat was vanwege de dienstplicht of was het gewoon vanuit echt werk dat je... Dat... Nee, dat was uh, echt... Uh, nee, dat was mijn werk. Ik was uh, beroepsmilitair. Ja. Ja. En wat, wat doe je tegenwoordig? Ik, uh, ik ben aan het werk. Ik, uh, zit nou, uh, ik ben nou hondengeleider. Hondengeleider? Ah, je zit ja. in, in de beveiliging. In de beveiliging, ja, correct. Uh, dus je bent toch een beetje in de veiligheid uh, van het land uh, gebleven. Ja, en uh, ironisch genoeg onder de, de rook van Schiphol uh, momenteel. Ik zit uh, Aalsmeer. Aha, dus je, ja precies, dus je, er komen nog wat, uh, wat, wat kisten over s'nachts. Nou momenteel, uh, momenteel even niet. Het duurt nog een paar uurtjes en dan gaan ze weer beginnen denk ik. Ja, is dat echt zo? Want dat, ja, ik, ik, normaal slaap ik uh, ook uh, lekker s'nachts. Uh, uh, uh, vliegen er s'nachts minder vliegtuigen inderdaad, is dat zo? Ja, ja, ja, of ze gebruiken een andere baan, dat kan ook hoor. Maar uh, ik, uh, ik hoor momenteel uh, helemaal niks. Alleen de politiehelikopter die zie je wel uh, vrij geregeld. Ja. Maar uh, voor de rest uh, nee, is het nou wel heel erg rustig. Volgens mij begint het om een, uh, rond een uur of half, vijf... Uh, beginnen ze dan weer wat uh, actiever te worden. Ja, precies. Gerben, bedankt voor je belletje. Ik wens je nog een uh, goede nacht. Graag gedaan. Uh, werk ze succes met de uitzending. En misschien tot de volgende keer. Graag gedaan. Dankjewel. Jij ook. Jij ook bedankt. Ik ga naar Erik. Goedenacht. Goedemorgen. Jij hebt ook een herinnering aan het vliegen. Nou ja, ik heb een herinnering en ik heb een idee zeker... Ja, misschien een oplossing voor, voor brandstofverbruik en zo. Laat nou, ik eens met mijn eigen uh, uh, dingen beginnen. Uh, het opstijgen vind ik inderdaad geweldig. Wat die ene, de ene laatste bellen ook zei. Dat ik nog weer zo in je stoel gedrukt. En dat is zo fantastisch. Ik heb twee keer in mijn leven gevlogen. gevlogen dus dat was echt fantastisch. En het terugkomen boven Amsterdam. Dat is anders gezag. Ze zeggen, als je na twee weken of drie weken vakantie bent, is het altijd fijn om thuis te komen. En, ze, en hier zien we Amsterdam. Dan zie je al die mooie kleine landjes daarboven. En dat is fantastisch. En, en al die watertjes en de weilanden. Oh, dat is en dan wordt eventjes, uh, eventjes de temperatuur wordt opgenoemd van dat moment. Oh ja, maar oké, okay, maar dat is dan even iets minder. <laughs> ja. Waarom het ooit komt. Ja. Maar uh, ja, dat, uh, dat snap ik altijd, moest ik even Maar wat, mijn ander idee was: van waarom gebruikt de luchtvaart niet veel zweefvliegtuigen? Ik kan uh, mij herinneren, een, een oorlogsfilm: dat een paar commando's met een vliegtuig, met, uh, die trok drie zweefvliegtuigen, zeg maar of die voort naar, naar Duitsland of waarom ook heen. En als je dan nou zo'n korte vluchten zou hebben naar Duitsland, je zou een, een kleine vliegtuig nemen die gewoon drie zweefvliegtuigen nemen, en één die haakt af en die gaat naar Brussel, en de ander die gaat naar Hannover, ik weet niet waar allemaal die vliegvelden zitten, waarom ja. daar niet vaker van gebruik wordt gemaakt? Dus je, je zegt eigenlijk waarom niet uh, zweefvliegtuigjes, grote passagiersvliegtuigen, een soort uh, vooruit trekken? Ja, nou ik kan me of... voorstellen dat een Boeing dat, dat die, die zweefvliegtuigen helemaal uh, uit elkaar trekt, maar ja, dat doet de technologie tegenwoordig dat staat ook voor niks natuurlijk. Maar je zou het op korte vluchten zou je natuurlijk dat soort dingen ook kunnen gebruiken. In de Tweede Wereldoorlog hebben ze dat ook gedaan. En dan ben je natuurlijk weer heel afhankelijk van leersomstandigheden, dat we dat besef moeten degenen. Dus je zou hulpmotoren of een paar, je zou een hulpmotor aan kunnen zetten als weersomstandigheden het niet toelaten, zeg maar. Maar als we het weer het wel toelaten, dan bespaar je zoveel brandstof en zoveel uitstoot. Ja, en dan nog eventjes voor, voor, voor, voor een leek dit uitleggen wat je nu vertelt. Want dat klinkt best wel technisch allemaal. Je hebt dus een zweefvliegtuig. Ja, in die film had je dus een driemotor vliegtuig en die trok eentje had je drie zweefvliegtuigen erachteraan, zeg maar. En daar zaten dan nu die militairen, zeg maar. Die gingen dan geruisloos boven Duitsland, waar ze dan gedropt zijn. die gingen dan daarheen. Je had gewoon drie zweefvliegtuigen achter een motorisch vliegtuig. Dus stel, een vliegtuig gaat naar Düsseldorf en je hebt een paar routes. Dat er een afwaakt en die gaat naar Brussel en de ander gaat naar weet ik waar in, tot zover ze kunnen rijken, zeg maar, met de luchtstroom in waarom dat niet gebruikt wordt. En, dat, en hoeveel mensen zouden erin moeten kunnen dan, volgens jou, in zo'n zweefvliegtuig? Ja, dat weet ik niet, maar ik denk dat de technologie tegenwoordig die staat voor niks. Dus er zou best wel heel veel kunnen, denk ik. Ja. En je hebt ook korte vluchten waar, waar kleine vliegtuigen zitten. Er zitten misschien, eh, misschien 50 of 40 man in of zo. Hm. Ja, het, ik, ik zit erover na ja, te denken. Maar, het is zo een idee, hoor. Ik zat er gewoon aan kant te denken tot het programma op jou hoorde. Ja, nou, ik weet dat er in de luchtvaart heel veel knappe koppen zitten. En als, als dat een, een, een heel mooi iets is, hadden ze denk ik al lang uitgevonden en, en uitgevoerd. Ja, dat gaat ongetwijfeld, ja. Maar, ja. maar bedankt, voor, al, in, bedankt in ieder geval voor het delen van het van dit idee. Oké, okay, graag gedaan. Ik wens je nog een goede nacht. Dankjewel, jij ook. Ervaringen met de luchtvaart kunt u delen via 0800 1121. Dat is 0800 1121. Misschien wilde u vroeger uh, steward worden, stewardess of piloot. En bent u dat wel of niet geworden? Of heeft u misschien te maken gehad met bagage die kwijt was? Heeft u misschien een andere koffer ooit van een band gehaald? en kwam u thuis en dacht u, hé, hey, dit is mijn ondergoed niet. Dit is heel wat anders. Belt u 0800-1121. Dat is 0800-1121. long, long time ago. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance.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 day that I'd Soul is already crowned. that I The Day That Music Died van Don McLean, American Pie uit 1972. En uh, dat, liet, dat nummer gaat over 3 februari 1959. Dus ze soort een vliegtuig neer, uh, nabij Clear Lake in de Verenigde Staten. Een klein vliegtuigje met erin. De rock roll muzikanten Buddy Holly, Richie Valance en GP the Big Whopper. En ja, zoals ik al eerder zei, er zijn heel veel uh, ja, muzikanten ook uh, overleden tijdens het, uh, het vliegen. Otis Redding, we hebben zojuist John Denver al gedraaid. Alia heeft er, is ook in een vliegtuig om het leven gekomen. En wat me ook opviel uh, bij het uitzoeken van uh, de muziek uh, vandaag dat uh, muzikanten die over het vliegen schrijven, over de ervaringen... dat dat vooral liedjes zijn uit de jaren 50, 60, 70. En dat het daarna een beetje ophield. Omdat waarschijnlijk het vliegen, denk ik dan, uh, ja, wat normaler werd, wat gewoner, wat toegankelijker. En uh, iemand die er misschien wat over kan zeggen is uh, Bruno. Goedenacht. Een hey, hele goede dag. Ka uh, ik, ik ga u tegen u zeggen. Nee hoor. Bruno, kan je, kan je dat beamen dat het later het vliegen wat normaler werd... en wat toegankelijker en minder spannend? Uh, ja, ik heb daarna voor mijn werk heel veel moeten vliegen. En dat is inderdaad, het woord is al genoemd... van pionieren en avontuur werd het veevervoer. Ja, ja. En, en, en u heeft in de jaren 50 een vlucht uitgevoerd. Was dat dan ook echt spannend? En was dat ook dat je dacht, oké, okay, er gaat echt wat gebeuren? Nou, ik was toen een jaar of elf, twaalf. Mijn vader was al een in Indië per boot... Mijn moeder met uh, uh, zes kinderen, ik was een van de zes, uh, in het kader van de zogenaamde gezinshereniging van Amsterdam naar Batavia. Mm -hmm. Dat was toen, uh, tegenwoordig heet het Jakarta, maar dat was dus Nederlands-Indië. Yeah. En dat deden we met een DC-6, een viermotorig propellervliegtuig. En dat waren dagvluchten. Ja, dus de, want uh, de DC-6 had geen uh, nachtnavigatie. Uh, dus dan ging je s morgens stapt in het vliegtuig. Tussenlanding in Rome om te tanken. Uh, S'avonds in Cairo, Egypte. Uh, in uh, de KLM-bus naar het KLM-hotel wat midden in de stad lag. En dat was dan dag 1. En dan dag had je twee, daar een overnachting? Heet dan daar een overnachting. Dag 2, mijn dag ligt weer in het vliegtuig. Uh, dan ging je door en dan kwam je ergens uit in uh, Calcutta en dan ging je door naar Singapore. Uh, dan, nou, zo, al die, die, het was hip hop. En, uh, en ook was, een heftige lange reis denk ik, steeds met de tussenpaas. Uh, het was tussenpaus. een hele lange reis, want je maakte hele lange dagen. Je deed er, uh, uh, even kijken, uh, vijf dagen deed je er over. Later kwam de constellation en je deed het in drie dagen, want je, had, je kon wel s'nachts doorvliegen. Uh, maar dat was een enorm snelle ontwikkeling in die tijd. En um, uh, er zat een romantiek in. Uh, als je over de evenaar vloog... dan had, uh, verkleden de stewards zich als Neptunus. En dan kreeg je een oorkonde uitgereikt. <laughs> Wat zeg je nou Bruno? Als, moet je als, je als, als, je, als je over de evenaar vloog... dan gingen de, de stewards zich verkleden? Ja, en dan kwam hij met een drietand uh, binnen. En dan, uh, dat was een soort uh, ja, uh, traditie... En dan kreeg je een oorkonde dat je de Evenaar had gepasseerd. Ah, Oh, wat leuk. Dat is ja. De... ja. En, uh, nou ja, verder was het eigenlijk je, je kapot vervelen. Het was enorm veel herrie. Zo'n DC-6 gingen in die tijd ongeveer een 42 passagiers in. Uh, en dan had je het gehad. Dan wil ik over die tijd nog iets anders vertellen. Dat, uh, er kwam je aan in Batavia en wij moesten naar Bandung. En tussen Batavia en Bandung, ligt de Puntjak. Dat is een hele hoge bergrug. In die parten, Puntjak is een pas. En daar loopt een autoweg en een spoorlijn doorheen. En daar moest ook het vliegtuig doorheen. Want uh, er werd gevlogen met de Dakota, de mm -hmm. DC-2. De Dakota kon geen hoogte maken om over de Puntjak heen te gaan. Dus die moest er doorheen. Maar er was wel een probleempje. Die Dakota had een spanwijte. Die was weer te groot voor die pas. Zo. En... Dus wat deed hij? Die draaide 90 graden op zijn vleugeltip... En dan ging die dwars door die pas heen. En dat, ging het, dat kon hij technisch wel aan. Maar het vervelende was. Er was wel eens een keer nevel. Dichte mist in die ja, pas. Ja. En dat kon je van tevoren niet zien. En dat wist je niet, want er was geen weerbericht over. Dus het was puur avontuur. Uh, het was. Maar, maar, maar even voorstellen, Bruno. Met, met 90 graden. Dus je gaat dus eigenlijk een soort dwars door zo'n zo pas heen dat waren wat oudere vliegtuigen. Dan neem ik aan dat je gewoon. Uh, hoe, lang, hoe lang zit je dan eigenlijk op zijn zijkant? Om het zo maar te zeggen. Uh, ongeveer een uh, minuut of vijf. En dan moet je wel goed in je stoel zitten en vast blijven uh, zitten? Ja, je was goed stevig vastgebonden. Ze hadden nog een uh, militaire opstelling. Dus geen uh, rijen uh, dwars in het vliegtuig. Maar gewoon hele lange zitbanken aan de uh, lange zijde van het vliegtuig. En dan werd je als een parachutiste vastgebonden. Zo. Dat, zijn, want dat is wel een spannend iets aan zo'n reis. Zeker als hij dan 90 graden langs zo'n uh, tussen ja. twee bergen door moet. Ja, ongeveer 1% ging fout. Ja. En dan uh, waren er ongeveer uh, tussen de 20 en de 25 mensen dood. Inclusief uh, de bemanning. Zo. 1%. Zo. Dus je had een goede kans voor 99 dat het goed ging. Ja. En, en, en, maar de mensen deden het toch. En was je daar dan ook heel, heel erg van bewust van... oké, okay, ik stap nu een vliegtuig in en de kans in die tijd was inderdaad groot... He, dat er misschien wat kon gebeuren, groter? Ja, veel groter dan nu, ja. Nou zit je ver achter de komma, maar toen zat je voor de komma, ja. ja, ja. En dat, dat, dat, ja, je ging natuurlijk voor die, voor die hereniging, voor de, voor de familie, je ging daar naartoe, de gezinshereniging, dat was natuurlijk... Ja, en, en, ja, ja, dus ik zat met mijn moeder en uh, met uh, drie broertjes twee zusjes, uh, zat ik in het vliegtuig en ik vond het allemaal geweldig spannend. En geen mom moment van angst, hè. En heb je, heb je daarna, heb je, dit was natuurlijk een, een, mooie, een mooie vlucht waar je goede herinneringen aan hebt. Heb je ooit overwogen om iets in de luchtvaart te doen? Omdat je het uh, ja, bijzonder ik voelt? zat in de e eindexamenklas van de HBSB. Ik wilde piloot worden. Yeah. Uh, uh, dat kon bij de Rijksluchtvaartschool. En dan moest je je laten keuren in Soesterberg. En ik stond binnen een kwartier weer buiten. Je was Afwijking van minder een kwart aan mijn linkerhoog. Dat... En uh, dat is dodelijk. Ja, ja, ja. In de zin van dodelijk voor je carrière. Mm -hmm, mm -hmm. Ze konden zoveel krijgen enzovoort. Nou, ik vertelde dat over dat navigeren, dat was toen nog zo. Je moest een absoluut goed gezichtsvermogen hebben, anders dan, dan kwam je gewoon niet door de selectie. Ja, precies. En je moest allemaal testen uitvoeren. En uh, ja, je kan, je kan dat risico niet nemen, inderdaad. Nee. Maar, maar daarmee wel uh, een, een, een soort uh, droom misschien van jou uh, uh, in de, uh, ja, gevallen? Uh, ja, dat was voor mij een enorme klap. Dat, uh, ja, en dan heel dom. Uh, ik moest eerst bloed afgeven. Er kwam zo'n uh, verpleegstomaat 54 met een grote spuit. En uh, die kon mijn ader niet zinden. Het deed enorm veel pijn enzovoort verder. Daarna kreeg ik die uh, oogentest. Uh, ik werd uh, vrijstal uh, eruit gehaald uit de groep. Ik gezegd, uh, sorry, uh, je hebt een afwijking uh, aan je linkeroog van mindere kwart, uh, het is afgelopen. En ik kwam buiten dat gebouw in Soesterberg. En ik stond uit woede te stampvoeten. Waarom niet eerst de ooggetest en uh, dan pas bloedafname. En, bloed. ja. en ik was hartstikke nijdig op dat klote wijf met die grote spuit. <laughs> en uh, dat, nou ja, dat, achteraf zeg je, wat idiotie. Ik was ontzettend kwaad dat ik uh, was afgekeurd. Ja, ja. Maar sta je daar buiten te voetstampen... Of, of zoiets doms. Ja, nou ja, toch de droom. Uh, mijn droom was uh, kapot, ja. ja. Ja, precies. En wat, wat ben je wat uiteindelijk gaan doen? Uh, economie gaan studeren. Ja. Ik heb carrière in uh, de handel, detailhandel gemaakt. Een groot winkelbedrijf. Ja. En daar ben je natuurlijk ook nog regelmatig gevlogen. Uh, heel veel. Ja. Ja. Heel veel. Ik, ja. uh, uh, in de foodsector werd gewerkt met een dertig jaar van vier weken... En ik ben directeur geweest uh, van een klein bedrijf, uh, 20 man uh, in die tijd, waarvan 12 buiten en 8 man binnen. Schitterend kantoor in Amsterdam, iedere vier weken naar de directie in, in Londen. En uh, iedere, uh, uh, na drie periodes, na, 12 weken naar de aandeelhouders in Zwitserland. En uh, nou, ik heb een uh, rijk leven gehad, ik was op een 28-stel directeur. Ja. En, maar is het dan ook zo dat het vliegen dat het dan op een gegeven moment het gaat wennen en het is, het is gewoon, het moet, het hoort erbij en het wordt ook een beetje saai. Het wordt ontzettend saai, het wordt vervelend. Uh, een vluchtje naar Londen, dagvlucht, een vluchtje naar Genève, dagvlucht, s morgens inchecken. En uh, s'avonds om u zeven acht dan ben je weer thuis. Ja, want dat klinkt altijd heel interessant natuurlijk, hè, als je dat van vaak van oh, nee, mensen hoort. Stom, stom vervelend van eh, je gaat naar die stad toe, even naar Rome... maar je moet vervolgens ook eh, met een taxi, je hebt een, in een hotel... en de volgende dag of avond ben je inderdaad alweer terug, ja. Ja, precies. Ja. Nou, en dan eh, nog een contrast. Dat is wel even iets later. Dat is eh, eind 60 jaren, om precies te zijn, 67... Eh, naar Boekenrest in Roemenië. Eh, keurig met de KLM naar Wenen. Eh, dat was toen een DC-8. <coughs> Viermotorige jet... Uh, enorm was toen een geweldig, luxueus, uh, veilig, rustig vliegtuig. Uh, heerlijk vliegen ook. En van uh, Wenen, toen heb ik een paar dagen in Wenen wat rondgekeken... wat heerlijk was. En toen van Wenen naar Boekarest... dat uh, merk is ook al gevallen... met een Ilyushin 25. Uh, ook een Russisch vliegtuig... van de Roemeense luchtvaartmaatschappij, daarom... Ja. Uh, van Wenen naar Boekarest. En uh, die Iljushin 25. dat is een exacte kopie van het DC-6. Ook viermotoren, propeller, zuigemotor. Uh, gewoon, uh, ja, wat de Russen toen deden. zo'n vliegtuig absoluut exact nabouwen. Die uh, Iljushin uh, in Wenen instappen. Uh, gewend zijnde aan uh, luxe van de DC-8. Ja. aan de luxe van goed geselecteerde, mooie stewardessen. Daar kwamen ook weer van die vrouwen, maatjes 52, naar binnen. En wat gebeurde daar? Je had het niet voor mogelijk. Uh, iedereen moest zich vastbinden. De deur ging dicht. Een van de stewardessen duikt onder een van die uh, banken... vlak bij uh, die uh, deur. Ja. Ze trekt die deur dicht. En wat doet ze? Ze haalt een touw onder een bank vandaan... en ze gaat de deur dichtbinden. <laughs> Oh, nee, dan nou, de... stelt hij je voor een ja. auto waar je instapte... waar eerst de deur van dichtgebonden moet worden. Omdat nou... hij er anders over zwaait. Over een contrast gesproken, ja. Nou Dan heb je inderdaad wel een hele, hele vreemde vlucht voor de boeg. ja. Dat ja. zit je ook niet lekker, denk ik. Nee. nou Het enige wat goed was aan boord... Dat was dat je zoveel schrikomietje kon drinken als je wilde. <laughs> maar dat was ook wel nodig voor de angst. Want uh, ja. als je in een DC-8 zit en hij gaat opstijgen... Dan uh, wist ik uh, dat van stilstand begint te tellen 21, 22, 23. Nou, uh, bij uh, 22 seconden komt hij los. Kan de 23 seconden zijn. maar een DC8 is het dan los van de grond. Nou, als je met zo'n uh, zuigervliegtuig dat duurt uiteraard veel, veel langer. Voor die op snelheid is, uh, voor die voldoende lift heeft om uh, los te komen. Uh, ik denk, dat gaat niet goed, dat gaat niet goed, het duurt allemaal het duurt veel te lang. lang ja. En dat was ook inderdaad in die tijd, dat die pelote Oost-Europeanen, dat die hadden allemaal overbeladen vliegtuigen. Dus die hadden en te veel brandstof, en te veel uh, bagage en goederen aan boord, dus die hadden een veel langere weg om los te komen ja. dan de fabrikant uh, zei en ja, waarvoor ze ook gemaakt waren. Precies. Ik en jij... denk dit gaat niet goed. Ja. Nou, op het laatste moment kwam die uh, wel omhoog. Ik keek uit het raampje. Ik zag links onder me heen schieten. Een uh, hele oude grote fabriek met zo'n stinkende koleschoorsteen. Ik denk, nou, dit had geen twee seconden later moeten zijn. Dat had je erin gezeten. En dat ja. hele vliegtuig, dat was gecrashed. Zo, zo. Nou, dat, is mijn, dat zijn mijn vliegervaringen. Ja, nou, dat zijn inderdaad ook contrasten. Ik wil je bedanken, Bruno, voor het delen van je herinneringen. Oké, okay, heel en, graag gedaan. En, goeienacht nog. Ja, bedankt. Dag, Dag Bruno. Uh, Jan, goeienacht. Goeienacht. Jij hebt ook een vliegervaring. Er zijn er veel deze nacht. En jij ja, gaat dat een, hoor ik, ja. Jij ja. gaat er nog eentje leuk toevoegen. Om, leuk om naar te luisteren. Dank je wel. Jij hebt een zware ja. landing meegemaakt. Ik heb een hele zware landing meegemaakt. Ik moet zeggen, ik heb heel veel gevlogen. Ik heb vroeger uh, gewerkt bij een couriersbedrijf, internationaal. En dan gingen wij, uh, als het nodig was voor, een, uh, voor het behalen van een handtekening, gingen wij uh, uh, uh, uh, met een document naar een uh, die betreffende bestemming om een handtekening te halen. En dan weer terug. Of een ietsje afgeven, een, een pakketje afgeven. Maar de heftige landing waar ik het over had, dat was in Tunesië, op het uh, vliegveld Monastier. En dan ging je ook voor je werk ging je daar naartoe? Nee, daar ging ik op vakantie. Oké, okay, op vakantie. Uh -huh. Maar dat was een, uh, ja, dat, het is nog steeds een landingsbaan die ligt evenwijdig met uh, met de kust, een strook. Dus uh, je kunt je voorstellen als je wind van zee hebt, dat je dan altijd zijwind hebt. Ja. Uh, ik kan me herinneren ik zat aan het raam en het vliegtuig uh, hing voor mijn gevoel een 20-25 meter boven de landingsbaan. Althans, het was een betonnen platen wat ik zag. En het bleef maar op die hoogte hangen en het bleef ook maar van links naar rechts schommelen. En ik dacht op een gegeven moment, ja die landingsbaan die kan natuurlijk niet oneindig lang zijn. Hij zal, uiteindelijk zal die een keer aan de grond moeten komen. En uh, ja, dat ging ook uh, op een gegeven moment, ging dat uh, gepaard met uh, in één keer gewoon een soort van uh, luchtzak. En uh, met een grote dreun kwam dat ding uh, op de grond terecht. Nou, we hebben denk ik uh, een, een kilometer uitgedreven met de motoren uh, uh, uh, ja, andersomgekeerd. En uh, hij maakte een Haagse bocht naar links en uh, hij zakte bijna dus de neus vanwege het plotselinge remmen wat hij deed. En uh, toen hoorden we over de boordradio van, uh, ja dames en heren, zoals u waarschijnlijk wel gemerkt heeft, zijn we zojuist geland op Mona Stier. Nou, zo. ik heb nog nooit zo hard voor applaudisseren in een vliegtuig. Nee, iedereen was heel blij ja. dat ze op een gegeven moment de grond onder zich voelden. Ja. Nou, ik heb geen moment van angst gevoeld, want ik, ik hoor dan links en rechts van de mensen die, dan, die het ook nog net gebeld hebben van de heb vliegangst en dit en daar, maar ik heb geen moment van angst gevoeld. Ik heb, ik, had, ik heb wel zoiets van, nou, die piloot zal wel weten wat hij doet, hij zal natuurlijk op een momentje wachten van dat het niet zo heel veel wint, want echt, we gingen op en neer, de vleugeltips raakten voor mijn gevoel bijna de landingsbaan. Zo hard ging het door van links naar rechts schommelen, zou ik maar zeggen. Was het, vliegtuig ja. ook, was het vliegtuig ook beschadigd of niet? Nee, nee, nee, helemaal niks. Want het schijnt uh, geen uh, uh, uh, yeah, uh, normal, normale gang van zaken te zijn daar. Ja. En, ja, en het... echt, het ging zo hard. Nou, ik dacht, de veerpoten en, de, en de, de, de poten waar de wielen aan zitten, die komen door de vleugels heen. Zo hard gingen. het. Ja. Echt, met een grote dreun. Het was onvoorstelbaar. Ja. Aan het begin van het, van het gesprek, Jan, vertelde je dat je vroeger ook pakketjes uh, bezorgde. En ja. dat er ook pakketjes met het vliegtuig mee ging en dan ging jij zelf dus ook mee vertelden. Klopt dat? dat is een soort, ja, dat was begeleiding van het pakket. De pakketten of de documenten moesten persoonlijk afgegeven worden. En dat ging dan vaak uh, om een handtekening. En, waar moest, en je dan, uh, naar, waar moest je dan naartoe bijvoorbeeld? Nou, ik heb uh, gevlogen op Zuid-Afrika. Ik heb, uh, ben een keer naar uh, Amerika geweest. En een keer Engeland, uh, Europese vluchten zoals dus uh, ja, Griekenland, Israël, Egypte. Uh, ja, noem maar op. Daar kon je je voor inschrijven. Ja, maar dat is dan een heel relaxed werk, of niet? Ja, dat is uh, in, uh, oh ja, Ik was in het begin twintig en dan is het heel stoer werk, hè? Want op zich, uh, wat die, die voorgespreker, die Bruno, wat die zei, want op een gegeven moment het vliegen is, is veevervoer geworden. En dat is gewoon ook zo. Want daarom, mijn vakanties bestaan tegenwoordig lekker met de kerk naar het buitenland. Yeah. Want uh, het vliegen op zich is, er is niks meer aan, hè. Mensen staan elkaar te verdringen voor de balies, mensen staan elkaar te verdringen voor het uitstappen. Want ik weet niet of dat je zelf wel eens ooit vliegt, maar je moet maar eens opletten, zodra het vliegtuig met de wielen aan de grond is, dan gaan de riemen los en dan gaan de handen alweer in de handbagage rekken. Ja, sorry, Terwijl ja, ja. dat zo'n kistje moet eerst de druk verliezen, moet eerst geaard worden, mm -hmm. dan moet er nog een contact bestaan tussen de piloten en de toren, dan moet er nog moeten nog komen, dan moeten de koffers er nog uit. Kijk, en mensen staan dan te povelen in de gang om eruit te gaan en dan denk je van, blijf toch op je gemak zitten. Ja. Ja, nee, dus, dat, uh, dat is zo. Dat maar... viel mij de laatste jaren viel mij dat heel erg op. Maar de pakketje was op zich best wel mooi. Maar de, de vluchten binnen Europa dat waren vaak de dagvluchten. Die stapten stapten je stapte morgen op Schiphol in een, in een vliegtuig. Je ging naar het desentreffende uh, vliegveld in het buitenland. Je pakte daar een taxi. En uh, met je pakketje onder je arm ging je naar een of ander bedrijf. Of wat waren vaak banken. En dan moesten dan documenten opgetekend worden in zo'n bank. En dan kreeg je die in een andere envelop weer, kreeg je die mee mee terug. En dan pakte je, je s smiddags het toestel naar Schiphol en dan was je s'avonds weer thuis. En dat, dat, ging dan, dat ging dan soms alleen puur om een document om die ene handtekening? Ja. Dat moest zo snel mogelijk ja. gezet worden en daar moest even voor ja. gevlogen worden? Ja, Aha. ja. En het, dat was ook heel vaak uh, uh, proefverpakkingen voor, uh, voor in de luchtvaart. En ook bijvoorbeeld uh, ja, uh, dingen die in de, in de ruimtevaart of in de, in de, in de, in de IT of in de, in de computers uh, gebruikt werden. Die moesten dan met spoed ergens naartoe gebracht worden. Ja, dat moest dan onder begeleiding. Dat moest je binnen 24 uur op de plaats van bestemming zijn. om bijvoorbeeld een, een, een machine weer op gang te, te, te brengen. Ja, precies, een onderdeel dat, dat brengen. Dat was op zich best interessant. Ja, en, en wist je dan ook altijd wat je moest vervoeren. en waar je voor je handtekening moest zetten? Of was dat nooit bekend? Nee, bij jou? Nee, nee. Wij zetten onze handtekening. Wij wisten natuurlijk wel dat het ging of, om uh, of, of een document. of om een, een, een pakketje. Want dat had, je, je had het in je hand. En het ging vaak in de handbagage dat ging het mee. Dat het werd ook, uh, op Schiphol uh, werd het wel gecontroleerd. Want een uh, document is, dat is gewoon een envelopje, maar een pakketje. Ja, dat, dat moet uh, opengemaakt worden door de Douane. En zodra het opengemaakt werd door de Douane, als je uitgepikt werd, dan zag je wel wat het was. En dat, dan waren een soort van proefverpakkingen voor etenswaren of een. Van allerlei dingen konden zijn. Ja, precies, die moesten dan op een bepaald hoofdkantoor even gecontroleerd worden. Ja, die moest je dan ja. even gecontroleerd worden. Maar vaak wisten de douane ook dat wij met dat soort spul uh, daarbij kwamen. We hadden ook uh, een uh, aparte incheckbalie. Want we gingen via Holland Hendling gingen wij er dan uit. En dan uh, Holland Hendling was in principe ook op de hoogte van het, uh, van het pakketje wat we vervoerden. Mm -hmm. Ja en als je dan steeksproefgewijs eruit werd genomen, dan, uh, dan moest je even mee. En dan uh, werd er even gecontroleerd wat erin zat. Ja, precies. Nou, een bijzondere, ja. bijzondere baan was dat toen, denk ik. Een bijzondere bijbaan. Dat was een hele, ja. Ja, een hele bijzondere baan. Ja, ja. Ja. En dat mede ja. ook dankzij het feit van dat ik een kameraad heb die vliet, uh, bij de KLM. En uh, wij kunnen urenlang boven onder het ramp gebeuren van. Uh, al het vliegen. Ja, precies. Jij vindt het gewoon heel interessant. Alles wat erbij komt kijken. De technieken, ja, ja, de mensen. Al, ja. Techniek en het, het bepalen van het startgewicht, Hoeveel kilo brandstof neem je mee? Uh, waar moet je naartoe? Wat zijn de weersverwachtingen? Uh, de, de, de torens waar je contact mee hebt onderweg. En ja, het, het cabinepersoneel en het de, de, de, de taalgebruik van het cabinepersoneel. Dat vind ik uh, uitermate interessant. Ja, het, blijf, en, het uh, blijft heel mooi, fascinerend inderdaad. Vliegen, dat klopt. Ja, Daar ben ik absoluut, met je eens. Absoluut. Uh, Jan, ik wil je bedanken voor je telefoontje en ik uh, wens je goede nou, nacht. Heel graag gedaan. Ja, een fijn uit Jan ik Dank Oké. Okay. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Of so blind and I will search En fly by night hier in dit is de nacht. En uh, ja, we besluiten het onderwerp over de vliegtuigervaringen. Dank voor al het, uh, al het delen van uh, de mooie verhalen. En mocht u nou interesse hebben in uh, alle vluchten die uitgevoerd worden... dan wil ik u wijzen op een mooie website, flightradar24.com. Dan kan je zien welke vluchten er op dit moment zijn. En dat zijn er best nog veel die s'nachts vliegen. Verkeerde pina's lesten, dat ging alvast goed. Kaffee en de stoeten, wat zoals so het moet...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 Zinnen. ik bied zege dag het red, omdat ik wil weer eenmaal. Met een kop vol zoen licht, nog een vrouw die op mij wacht, op deze